12 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De militair die vanochtend in Tel Aviv werd neergestoken is aan zijn verwondingen overleden. De vermoedelijke dader is gearresteerd. Bij een andere steekpartij op de Westelijke Jordaan is een vrouw van 26 om het leven gekomen. Twee anderen liepen verwondingen op. De dader is neergeschoten door een bewaker. De Palestijnse verdachte ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Strafpleiter Gerard Spong laat zich beveiligen na doodsbedreigingen. Volgens RTL Boulevard kreeg de advocaat tussen november vorig jaar en begin juli dreigbrieven en mails. De politie heeft drie maanden geleden een verdachte opgepakt. De man zit sinds die tijd in voorarrest. Hij komt donderdag voor bij de rechtbank in Amsterdam. Spong zegt dat hij niet weet wat het motief is van de verdachte. De Nederlandse oud-generaal Kammaert gaat voor de Verenigde Naties een onderzoek leiden naar de luchtaanvallen op VN-gebouwen in Gaza afgelopen zomer. Secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft Kammerert officieel benoemd. In de strijd tussen Israël en Hamas heeft de Israëlische luchtmacht een aantal gebouwen van de Verenigde Naties onder vuur genomen. Daarmee zijn doden en gewonden gevallen. Over delen van Moskou hangt een giftig gas. Het is nog onduidelijk waar het vandaan komt. Bewoners hebben te horen gekregen dat ze binnen moeten blijven. Volgens Russische media gaat het om waterstofsulfide, een gas met de geur van rotte eieren. De autoriteiten geven een olieraffinaderij in de buurt van de stad de schuld. Ook wordt er gewezen naar een waterzuivering in Moskou. De EU laat onderzoek doen naar beschuldigingen van corruptie binnen een EU-missie in Kosovo. Die missie was ingesteld om politieonderzoeken en rechtszaken in het corrupte Kosovo op zich te nemen. Een rechter binnen de missie wordt ervan beschuldigd dat hij geld heeft aangenomen. Dat was bedoeld om een zaak tegen een verdachte van georganiseerde misdaad te laten vallen. Het weer droog met brede opklaringen. Minima van 3 tot 6 graden. Plaatselijk kans op vorst aan de grond en mogelijk nevel of een mistbank. In de loop van de ochtend overwegend droog met geregeld zon. Het wordt 11 tot 14 graden. S'avonds mogelijk regen. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. -M -M. Met nu de nacht.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 You're <laughs> Gavage Je veux que tu saches Uh Like I bust the winds You push me back If you want to know Yeah!